Zuid-Korea zei na de beving dat Noord-Korea gisteren de VS en China op de hoogte heeft gesteld van de kernproef. Zuid-Korea heeft de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen. Minister Blok heeft gisteravond een verkennend overleg gehad met D66, de ChristenUnie en de SGP over zijn plannen voor de woningmarkt. Vandaag wordt echt onderhandeld. Het kabinet heeft een meerderheid in de Eerste Kamer nodig om de plannen met de woningmarkt door te zetten. Overleg met het CDA over de woningmarkt mislukte gisteren.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 Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft Igor Sijsling voor een verrassing gezorgd... door de nummer 8 van de wereld, de Fransman Tsonga, te verslaan. Sijsling won in drie sets. In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de Slovaak Klitsan. Het weer droog en periode met zon. In het noorden kans op een sneeuwbui, middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 12 februari. Goedemorgen. Het lijkt er sterk op dat Noord-Korea een kernproef heeft gehouden. Correspondent Marieke de Vries vertelt er zo meer over. Minister Blok voor wonen komt er nog niet uit. Nu probeert hij met D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid voor zijn plannen te krijgen. Hoort straks de fractieleiders van die drie oppositiepartijen. We spreken de kinderombudsman over kinderen die in armoede leven. Hij is behoorlijk geschrokken van het grote aantal en stelt een meldpunt in. Hoort Igor Seisling over zijn stunt tegen Tsonga. We hebben een reportage uit het geboortedorp van de Paus. En Mark Robin Visser gaat vanochtend ter kerken. Ja, de parochianen van parochie de Goede Herder in Hengelo hebben er een nachtje over kunnen slapen. En hoe is dat dan nu na nou, dat grote nieuws van gisteren? Dat gaan we horen. De muziek, de Edison voor beste popgroep ging gisteravond naar Kane. to do, cause we're two of a kind Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga nu bijpraten over het nieuws. En dat nieuws komt uit Noord-Korea. Want het lijkt erop dat Noord-Korea vannacht een ondergrondse kernproef heeft gehouden. Volgens Zuid-Korea is een aardschok waargenomen van 4,9 op de schaal van Richter. Terwijl er in Noord-Korea normaal gesproken geen seismische activiteit is op die plek. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, hoe zeker is het dat er een kernproef was? Uh, iets meer dan uh, twee uur geleden is die aardbeving geregistreerd van 4,9 op, uh, op de schaal van Richter in uh, Noord-Korea. Het noordoosten van Noord-Korea ongeveer op dezelfde plek waar Noord-Korea ook in 2006 en 2009 een kernproef heeft gehouden. En die beving was maar een kilometer diep. En dat zou er dus op duiden dat het geen natuurlijke beving was. Dat en het feit dat Noord-Korea nou, deze lijn is zo slecht, daar kunnen we niet Ik mee dat... doorgaan. Marieke de Vries, helaas, we gaan jou um, op een andere manier proberen terug te bellen... en dan komen we later bij Gaan we verder naar de woningmarkt, want er is moeizaam overleg overgaande. Het kabinet is op zoek naar steun voor de nieuwe plannen, u weet dat. Maar we zag gisteren het overleg met het CDA mislukken. Het Blok voor Wonen is nu in gesprek met D66, ChristenUnie en de SGP... maar die verkopen de huid duur. Inzet van de onderhandelingen is de duidelijkheid voor kopers en huurders voor de lange termijn. Hoort D66-leider Alexander Pechtold erover. We willen in ieder geval niet een eenzijdig verhaal alleen over de huurmarkt. We willen een totaal verhaal waar ook uh, de koopmarkt bij betrokken wordt. En waar met name op langere termijn zekerheid wordt geboden in de woningmarkt. Want dat is hard nodig. Partijen voerden gisteravond een verkennend gesprek, zoals dat heet. Ook de ChristenUnie wil niet over één nacht ijs gaan, zegt de fractievoorzitter Ari Slop. Wij hebben goed naar hem geluisterd en we hebben aangegeven van wij zullen morgen met u verder spreken. En ik, ik bedoel, het is echt een, een zwaar dossier. Het is niet zo makkelijk om daar ook echt uit te komen. Dus we zullen zien of we morgen daar met elkaar verder in kunnen komen. Maar daar zijn ook vanavond geen enkele garanties voor gegeven. Het kabinet wil de huren verhogen met soms wel 9 procent. Het kabinet wil ook een heffing van 2 miljard euro voor de corporaties. En het verplicht aflossen van hypotheekschulden. Nou, vandaag gaan de gesprekken verder. Een blok heeft haast, want de huurverhoging kan alleen nog op 1 juli worden doorgevoerd. Flevoland loopt ook nog altijd niet warm voor de provinciale fusieplannen van minister Plasterk van Middellandse Zaken. Gisteravond bezocht hij Flevoland, maar het provinciebestuur is bang een prullenbak te worden van het grotere Noord-Holland. Grote windmolenparken zouden bijvoorbeeld worden gedumpt, want door het kleine inwonertal zou alle zeggenschap verloren gaan. De minister had ook al geen warme ontvangst verwacht ik was nu bij de, bij de bestuurders, hè, dus de gedeputeerde staten. En dan weet ik, zeg maar heel goed, dan ga je naar het provinciehuis toe. En zeg je, ja, god, wij willen minder bestuurders in Nederland. Um, dus we willen het middenbestuur, wat dan heet, willen we afslanken. En met, met gewoon minder bestuur toekomen. Um, ja, en dan word je niet met gejaagd binnengehaald. En dat snap ik op zichzelf wel. Toch wil Plasterk de plannen doorzetten. Het liefst ziet hij Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... nog voor de komende provinciale statenverkiezingen als één grote provincie. Ja, dus over twee jaar. En op allerlei andere onderwerpen zeggen we ook tegen mensen in het land... ja, sorry, maar we moeten wel doorpakken. En dan vind ik dat we van de bestuurders ook mogen vragen... dat ze er niet zeggen, ja, goed idee in 2020. Volgens Flevoland is de minister niet met de nieuwe inzichten gekomen. Ook Utrecht zegt nog geen goede argumenten te hebben gehoord voor een fusie. En wil een referendum. Maar dat ziet pas sterk niet zitten. Noord-Holland is vooral kritisch over het tempo van de plannen. Het was een speciaal moment voor Doe maar gisteravond... bij de uitreiking van de Edisons, belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Nog nooit won de band in het 35-jarig bestaan een Edison. Maar nu mochten ze de oeuvreprijs in ontvangst nemen. Beter laat dan nooit, vindt zanger Henny Vrienden. Dit is onze eerste. En um, we zijn er toch heel erg blij mee. En um, de jury heeft 35 jaar tijd genomen om er goed over na te denken. Dit dus is een zeer wel overwogen beslissing... Dan moet je blij zijn. Onder mannen van Doorman te eren gaven jonge artiesten een optreden weg met de nummers van Doemar in een modern jasje. Liever dan lief, door uh, rapper Geers Pardul, die zelf ook in de prijzen viel trouwens als beste nieuwkomer. Beste mannelijke artiest is Blauwdzoen. En bij de vrouwen is dat treintje Oosterhuis. Beste popgroep werd Kane, u hoorde het net. En de publieksprijzen gingen naar Raccoon en Nicke Simon. En dan hebben we weer verbinding met Marike de Vries, onze correspondent in Peking. Marike, je vertelde al dat de beving gemeld is in Noord-Korea. Dat het nog niet 100% zeker is dat het om een kernproef gaat. Heeft Korea daar zelf al een verklaring over gegeven? Ja, Korea is nog niet naar buiten getreden met een verklaring van wie wij het nu allemaal doorkrijgen. Het nieuws komt natuurlijk uit Zuid-Korea. In de regio is het uh, als bedreigend ervaren dat er misschien een nieuwe nucleaire test is gedaan. Japan is uh, de ministerraad bijvoorbeeld in spoedzitting bijeen. Er worden tests gedaan of er sprake is van verhoogde straling. En Zuid-Korea heeft de Veiligheidsraad bij geroepen. Zuid-Korea is daar ook nu voorzitter van en die raad komt later vandaag bij elkaar. En dan zal er vast ook gesproken worden over het aanscherpen van eventuele sancties van de Chinese kant... Is er ook nog geen reactie, maar China heeft op dit moment tien dagen vrij in verband met het Chinese nieuwjaar. Dus dat kan nog even op zich wachten. En of Zuid-Korea het zelf naar buiten brengt, daar wachten we ook nog op. Nou, bijzondere timing ook dan he, om dat te doen tijdens dat feest in, in China. Um, als het inderdaad een kernproef is geweest, want je hebt het over spanning die voelbaar is in Japan en in landen als Zuid-Korea. Hoe gevaarlijk is ja. die ontwikkeling? Um, nou ja, gedacht zal uh, gaan worden natuurlijk aan het aanscherpen van sancties, de uh, boycott. Um, twee dagen geleden vers, uh, verscheen er een uh, groot hoofdredactioneel commentaar in de Global Times hier in China over hoe China zal reageren. Want China, een, een ja, uh, bondgenoot van Noord-Korea, altijd geweest. Maar heeft toch over het scherpe bewoordingen gewaarschuwd om dit vooral niet te doen. Nou, als dit vandaag wel is gebeurd. Zij dat commentaar van de week, zal dus China zich ook wat meer terug gaan trekken van Noord-Korea en zal Noord-Korea waarschijnlijk nog geïsoleerder komen te staan. Okay. Goed, je dankjewel. Na zeven uur praten we met Marike de Vries door. Kijken we ook eventjes naar de internationale reacties en meer... over die uh, mogelijke kernproef die Noord-Korea gehouden zou hebben... vindt u op onze website, nos.nl. .no. We hebben een eerste blik in de kranten. Uh, de voorpagina is veel paus natuurlijk. Paus verrast de wereld, is de kop in het Algemeen Dagblad. Nou, een enorme foto van uh, Paus Benedictus... op uh, de voorpagina van de Telegraaf. Prachtige foto. Maar die ook al moeite is trouwens. Unieke stap, paus, staat er op uh, de pagina. Voor de kant van de Volkskrant staat een uh, zwarte kardinaal, witte meid erop. Uh, de nieuwe paus staat erbij met een vraagteken. Het gaat om Peter Turkson, hij is kardinaal uit Ghana. Niet gezegd dat hij het wordt, maar... In de krant wordt wel gestaan bij het feit dat het wel eens een zwarte pauze zou kunnen worden. Ja, Trouw, uiteraard ook aandacht voor de pauze op de voorpagina. En uh, voor het feit, net als in de Volkskrant wie zijn opvolger zou moeten zijn. Nou, trouw heeft vijf kandidaten. Uh, Oscar Maradiaga uit Honduras. Uh, Luis Dagla uit Filipijnen. Uh, Timothy Dolan uit de Verenigde Staten. Uh, Angelo Scola uit Italië. En ook die uh, Peter Turkson uit Ghana. Ander nieuws dan, voorpagina Telegraaf, paardenvlees ook hier in de schappen. Vermoeden bestaat dat supermarktketens Plus en Boni... ook diepvries lasagne hebben verkocht waarin mogelijk paardenvlees zit. Ja, en daar is ook nog een nieuwtje over tennisster Esther Vergeer. Um, gouden finale van een half jaar geleden tijdens de Paralympische Spelen van Londen... blijkt de laatste wedstrijd te zijn geweest van de rolstoeltennisster Vergeer. Vanmiddag maakt het boegbeeld volgens de Telegraaf van de Sport uh, bij de presentatie van haar biografie Esther Vergeer, kracht en kwetsbaarheid... Op het ABN AMRO Tennistoernooi bekend dat zij haar imposante carrière niet voortzet. Al de Telegraaf. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dat nou wel zo, het klinkt wat overburgig. Koken kan ik jezelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uw eenzaamheid tot sneukompas verteren. Dus ik ga mee een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en tink bandieten grond. Ik ga mee een hond op, zo'n fijne grote loeba's. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n lieve, dikke hond. Zo'n lieve, dikke hond. Dat Ik ben nood kan me ja prima redden. Maar dus kom in de kwispel, wat de keur waar dan hebben. je? Raak de fijn alleenig bij de radio, ga zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop terwijl een lichte ligt te pippen. Ja, ik ga mee een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tien vrienden en tien bandieten groots. Ik ga mee een hond op, zo'n fijne grote loebas. Misschien is dat wat ik al Johan. Ik Nope van mij gitaar. En dat ik al mijn premobiel op hoogte moet bewaren. Hij nou, zei, maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer reken dak om dat vanaf begun dat ik heel goed leer. Maar ik al mijn op zo'n veine grote hond. Ik wispelt tegen vinger en zing bandieten groot. Ik ga mijn hondop, zo'n veine grote loop Misschien is daar waar ik al jaren onbewust aan toe waard. dik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 Met een En dan mag hij in de buten om te wandelen. En dan kijk ik verder aan de buten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik mooi hond. Daniel Loos, ik haal mijn hond op. Tien minuten voor half zeven is het. We gaan eens even kijken waar Mark Robin Visser vanochtend is. We hoorden al dat hij zich op de pauw stort. Ja, Mark Robin. Nou, ik ben inmiddels met mijn tweede rondje om de kerk bezig. Uh, oh, ik heb een goede deur gevonden. Want er zijn hier nogal wat deuren. Het tweede rondje om de Lambertus-basiliek heen, om uh, precies te zijn. En zojuist gaat de deur open en er staat hier een. Meneer, goedemorgen. Er staat hier een meneer met een dienblaadje met een stapeltje schoteltjes erop. En wat theelepeltjes en een thermoskam. <lacht> is en, dat het? En koffie is in de maak, want daar gaat het ook. Wat geweldig. Meneer ja. Van den Berg bent u, neem ik ja. aan. Ja. Want we zijn hier in het parochiehuis van de Lambertus Basiliek. Ja. Van de Lambertus van de Goede Herder, van parochie de Goede Herder. Ja. En wat doet u hier? Behalve rondlopen met dienbladen met schoteltjes erop. <laughs> dat doen we trouwens veel hier. Is dat zo, ja? ja, ja, ja, ja zijn jullie ja, ja. van die koffieleuten hier in Angelo? Ja, echt, echt. En dat is, uh, dat is door de week En dat is ook uh, zondag, ja. na de mis, voor de mis. Ja. Koffie, koffie, koffie, Dan wordt de koffie gedronken. Wordt er ook wel eens wat anders gedronken? Nou ja, bij sommige gelegenheden wel. Ja, nou, ja. Ik denk dat we ja. nou toch wel een gelegenheid te pakken hebben, of niet? Het is wel een bijzondere gelegenheid. Absoluut. Hoe was het gisteren hier? Uh, ik ben uh, gisteren hier niet uh, in het progerijs geweest. Dus Hoe was Zou het met u gisteren? Hebben? Nou, uh, toen ik het hoorde rond de middag. toen was het. Uh, nou, dat was een bijzonder grote verrassing. Ja, want je verwacht het niet. Ja? Van de koningin heb je het wel verwacht. Ja? Maar van de paus? Nou, nee. Nee. Wij eventjes, wat, wat gaan we doen met dat diemblad? Want dan loop ik even achter u aan door... Zijn wij hier alleen of zijn hier nog meer mensen eigenlijk? Nee, we zijn nu alleen. We zijn nu alleen. We zijn alleen in het parochiehuis hier van de... Ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan. Straks om negen uur zag ik op het grote bord in de kerk al, bij de kerk al is, is de mis. Ja. Hoeveel mensen kunnen we verwachten hier zo op een dinsdagochtend? Oh, dat is een beetje afhankelijk van het weer en het jaargetijde. Zo tussen de dertig en de veertig mensen. Oké, okay, want er staat nu een snijdende wind hier in Hangeloot. Het is koud. Ja, dat scheelt wel. Dus dat is ook van invloed op het aantal ja. parochianen. Absoluut, ja. Denkt u dat er nou vandaag toch meer mensen komen... vanwege uh, het aangekondigde aftreden van de paus? Nee, dat denk ik niet. Nee. nee. Goed, wat gaan we doen? Moet ik u even helpen met koffiezetten? Ja, Lara, ik ga gewoon eerst even helpen met koffie zetten hier, okay. want het is gewoon in Hengelo. Toch het eerste. Ik merk gewoon helemaal aan meneer Van den Berg dat dit zijn totale prioriteit heeft. Ja, heen, ja, ja ik... eerst dit en dan de rest. Ja, ik okay. heb het toegezegd net, hè? U heeft het ook toegezegd, dat is absoluut waar. Nou, dan gaan we dat gewoon doen en dan praten wij straks verder hier in het prochiehuis van de Lambertus Basiliek in Hengelo... over de grote gebeurtenissen in Rome die dus, ja, echt wereldnieuws zijn, hè? We bespreken het wereldnieuws in Hengelo, toch? Ook in Engeland. Zeker, ja. volledig. Tot straks. Tot straks. Maar eerst koffie, want zo gaat dat hier ook. Hè? Gewoon eerst koffie en dan praten we verder. En De pauze was natuurlijk ook thema gisteravond bij de katholieke jongerenclub in Delft. Ongeveer twintig jongeren zijn over het algemeen heel positief over Benedictus. Maar ze realiseren zich wel dat ze af en toe wat uit te leggen hebben. De vraag is dus eigenlijk dus, als we, als we morgen ons werk komen, of bij familie en vrienden, en die zijn weer, weer eens kritisch op de pauze op de kerk, wat is nou voor ons dan belangrijk dat er toch een pauze komt? Verenigde kerk. Zonder leiders ja. zijn we maar... Nee. Oh, ik denk, ja. Ja. Maar ook als middelpunt van vrede, denk ik, weet je. Dus het is ook als ja. je de pauze op... stopt ermee. Wat vind je ervan? Moedige beslissing. Uh, ik denk dat het heel dapper is als je durft te erkennen dat je de fysieke en de mentale kracht niet meer hebt om, uh, om alles bij te doen. En dan vind ik het heel moedig dat je dat durft te besluiten. De vorige paus liet de leidende mens zien. Die liet ook de waarde van het lijden zien. In een tijd dat lijden niet meer zo als waardevol gezien wordt. En deze paus laat heel veel verantwoordelijkheidsgevoel zien. In de zin dat hij weet wanneer hij het stokje moet overgeven aan een opvolger. Ja, een hele wijze verantwoordelijke paus... Dat zie ik vooral, ja. ja. Ik uh, vind de paus uh, erg belangrijk... omdat hij de fundamenten van uh, de kerk waarborgt. Is het de, de kritiek op de paus natuurlijk wel dat hij nogal als conservatief is... maar is het dan weer erg of zo? Weet je wel? Als conservatief... Jullie groepje heeft een profielschets opgesteld van uh, de nieuwe paus. Ja, laat eens horen. De nieuwe paus die, uh, moet media bewust zijn. Die moet weten wat er gebeurt in de wereld. Dat is heel belangrijk voor een paus. Hij moet uh, modern zijn dicht bij de mensen staan. En hij moet onverschrokken de leer blijven verkondigen. En ja, het zou ook fijn zijn als hij wat jonger zou zijn. Oud of jong, daar kon Benedictus niet veel aan doen. Maar voor de rest voldeed hij een beetje aan dit signalement... Nou ja, deze paus die is begonnen met Twitter. Dus ja, in alle opzichten, hij ging de discussie aan. Hij schreef boeken waarover gepraat mocht worden. Wel in allerlei opzichten was hij een hele moderne paus... die uh, ja, nieuwe manieren het pauschap uh, invulde. Hij was de ideale paus? In deze tijd was hij eigenlijk de ideale paus, ja, zeker. Ook een paus die een moeilijke periode heeft doorgemaakt... met allerlei gedoe in de kerk. Nou, het valt me vooral op dat hij dat erg aantrok. Je merkt dat het hem pijn deed en dat het uh, ja, dat, dat zwaar voor hem was. Zij vond het niet makkelijk. Ik ben van mening dat met de jaren wijsheid komt. En uh, zeker uh, uh, in spirituele termen is het belangrijk, uh, denk ik, dat iemand uh, die wijsheid uh, en spiritualiteit bezit. moet geen ontzettende jonge man. Uh... Worden, naar mijn mening. Uh, ja, maar ja, dat lijkt wel verzekerd. We weten niet wie het gaat worden, maar we weten wel dat het een oude baas zal zijn. <laughs> ja, precies. Maar wel eentje met een hoop wijsheid, hoop ik. Ja? Daar ga ik dan uh, van uit. Ik, uh, ik geloof in het college van de kardinalen dat zij een goede beslissing uh, zullen maken en dat er ongetwijfeld iemand uh, uitkomt die daar een beste uh, mee voor heeft. Ja. Heb je het lijstje al bekeken van die 120 kardinalen van wie er hoogstwaarschijnlijk één gekozen zal worden? Nee, heb ik nog niet gedaan. Nee? Nee. Nog geen favoriet? Eik. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Onze eigen kardinaal Eik. Uh, nou, dat vinden wij het leukst, want... Uh, een nee, beetje dat... chauvinisme. We kunnen niet zeggen hier of die... Uh... Nee, gaan we het niet te Dat is helemaal niet in ons. Wij, wij geloven oprecht dat de paus aangewezen wordt door God. En bepaalde genade krijgt van God om dat te leiden. En het is niet een soort functioneringsgesprek onder kardinalen die een paus kiest. Maar ik heb wel mijn verwachtingen en wel mijn hoop op dat het een paus is die er ook voor de jongeren zal zijn... Verslag even op was van gisteravond bij de Katholieke Jongerenclub in Delft. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Ico Zijsling heeft op het ABN Amro toernooi voor een grote verrassing gezorgd door Joffiel -Jof Tsonga uit te schakelen. Seisling won met 7-6, 4-6 en 6-4 van de als derde geplaatste Fransman. En dat terwijl de partij voor Sijsling eigenlijk niet heel goed begon.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 Het toernooi werd geopend gisteravond door twee iconen van het tennis. Eén wordt gezien als de succesvolste tennisser ooit. De andere heeft haar rolstoel-tenniscarrière weliswaar voorlopig op een laag pitje gezet. Maar de afgelopen jaren was ze onverslaanbaar. Edwin Cornelissen zag hoe ze samen de officiële opening van het ABN AMRO toernooi verrichtten. Ze worden, zoals dat hoort bij iconen, groots aangekondigd. En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 I'm very flexible always. Um, as long as I know in advance,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 met Esther Vergeer op de rode knop drukken. Daar is het vuurwerk, de confetti, het feest in Ahoy is officieel begonnen. En Esther Vergeer, u hoort dat, presenteert vandaag haar biografie. Volgens de Telegraaf vanochtend zal ze dan ook bekendmaken... dat ze stopt met tennis. En in dat geval is de finale van de Paralympische Spelen... waar ze ook weer goud won, haar laatste wedstrijd geweest. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt erop dat Noord-Korea weer een kernproef heeft uitgevoerd zoals was aangekondigd. In het Noordoosten is een aardbeving gemeten met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. En het epicentrum is bij de plaats waar Noord-Korea eerder ook atoomproeven heeft gehouden. Vanmiddag komt de VN-veiligheidsraad bijeen over de kwestie.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 Goedemorgen, Autotaalglas. Ja, hallo. Kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik. Nee, moet dat dan? Autoruidschade. Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Taalglas 0800 0828. Goedemorgen. Het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het moet afgelopen zijn met de corruptie in Spanje, dat roept de socialistische oppositie. Als reactie op het corruptieschandaal dat de Spanjaarden nu al weken bezighoudt. Leden van de regeringspartij Partido Popular zouden jarenlang zwart bonussen hebben aangenomen. Premier Rajoy liet de boekhouding van de partij op internet zetten als bewijs dat er niets aan de hand is. Maar de oppositie vindt dat niet genoeg. Die wil dat er een antifraudeautoriteit komt.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 Geen onschuldiger gewoner plek dan een supermarkt, een Safeway in Tucson, Arizona. You see these um, puck marks here? Those are where hit. De kogelgaten zitten hier in de muur. Het Congreslid Gabriel Giffords werd hier neergeschoten. Zij overleefden het, ter nou nood, maar zes anderen niet. Naast Giffords zijn er nog meer overlevers. Een Pat wijst de kogelgaten in de muur aan. Ik ben degene die de gunner dood Hier. Hij me in het oog Op het moment dat het schieten stopt, als dus het magazijn leeg is. dan kijkt de kolonel buitendienst Bill Badger. Kijkt wat er aan de hand is. En volgens Pet. slaat hij hem dan tegen de grond. Hij was een andere magazijn uit zijn pocket En ik was able to secure dat magazijn. En het is dan Pet. Die pakt dan het volgende magazijn af. En ik saw hem met de gun starting to shoot people.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 Een reportage hoorde u vanuit Tucson, Arizona, van correspondent Wessel de Jong. Komende nacht dus houdt president Obama zijn State of the Union volop aandacht ervoor op Radio 1. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Doe heeft de Edison-oeuvreprijs in ontvangst genomen. Het was al bekend dat de band de muziekprijs zou krijgen, maar Doe maar kreeg gisteravond nog meer. Namelijk een staande ovatie en een medley van hun hits, gezongen door andere artiesten. En die vrienden, Ernst Jans, zo net een staande ovatie. Doet dat jullie nog wat? Um, ik heb het niet gemerkt. <laughs> maar als ik het gemerkt had, had, het me wat gedaan. Ik heb het gemerkt en, en ik, ik vond dat heel leuk. Want het zijn op allemaal collega's. En de meesten zijn jonger in het vak. En als die dan laten zien dat ze het leuk vinden dat je die prijs krijgt. Dat, ja, dat doet me wat. Ja. Want deze prijs, zou je kun, misschien kunnen zeggen, komt nou een dikke 25, 30 jaar te laat? Vind ik wel, ja. Ja, ik had het, het, ja het was een blijk van waardering geweest als we het eerder gehad hadden. Maar uh, nu is het nog steeds een blijk van waardering. De, de jury is vernieuwd. En uh, er, uh, daar, dat werken wij dus nou. Ja, nou, nou ja, kijk. Uh, het is altijd heel moeilijk om, in, als er iets gebeurt in een tijdperk, in een tijdsgewicht... om te zien wat, of het iets betekent of niet. En wij deden, en dat kwam vooral door Ernst, wij deden iets nieuws. Wij maakten reggae met Nederlandstalige teksten. En uh, ja, dat werd door de critici niet meteen helemaal begrepen. We zijn een jaar of vier uh, echt uh, de grond ingeschreven. En dan is het ook moeilijk prijzen gegeven. Leo Blokhuis, juryvoorzitter. De kritiek van Doe Maar is... het is te laat. De prijs komt veel te laat. Ja, en daar hebben ze eigenlijk gelijk in. Dit was voor deze jury en deze samenstelling... de eerste gelegenheid om hen een prijs te geven... Dus dat hebben we onmiddellijk gedaan. Maar, het, is, maar het, het punt is een beetje, Doe Maar heeft nogal grote pauzes gehad. Waarbij het raar is als je ze een prijs geeft. Dus je moest precies een goed momentum hebben. En het andere is, we moeten ook niet vergeten dat begin jaren tachtig toen zij hun glorie daar hadden. Dat door veel um, serieuze muziekpers, Doe maar toch een beetje werd weggeschreven als een tiener meisjesgroepje zeg maar. Nogmaals, ik was, ik was toen 21 of zo. Dus ik, ik, ik, ik was toen nog helemaal niet professioneel met muziek bezig. Ik bedoel, Wel fan? Ik, nee. Nee, ik bedoel, maar kijk, ik vind wel dat je toen de grootheid had moeten hebben om dat te erkennen. En dat, vind ik, dat doen wij nu ook. Wij, wij, wij zijn er niet voor terug om grote populaire acts ook in de prijzen te laten vallen. Je moet niet snobistisch zijn als je een prijs namens de platenindustrie uitreikt. Is het daarmee eigenlijk een goedmakertje? Nee, nee, het is gewoon uh, meer... Nou ja, ik, ik bedoel, als je iemand in Nederland een overprijs wil geven en je mag dat elk jaar doen, dan zou het wel bijzonder vreemd zijn als daar niet een keer Doe Maar bij ze zitten en dan zoek je een gelegenheid waarbij ze actueel zijn. Ik bedoel, dat kan je eigenlijk elk jaar doen, maar dat is raar om die mensen weer overal vandaan te halen. Dus nu zijn ze als, als band bij elkaar, dus dit is een prachtige gelegenheid om dat te doen. En nu? Ik bedoel, een overprijs. Wat nu? Nou, nu gaan we, morgen gaan we hier uh, optreden in de Heineken Musical, en dan gaan we echt helemaal los. En dan spelen we volgende week spelen we ook nog twee keer... met uh, René Jan in, uh, in Kerkrade en in o 013. En dan is het waarschijnlijk voorbij. Echt voorbij? Voorbij, voorbij en overgoed voorbij. Jesse Bloem. Nog drie optredens dus voor Duma, en dan is het voorbij. Zo hoorde u het ze zeggen, zeiden ze tegen verslaggever John Saarbach. Maar... Dat hebben ze ook al eerder gezegd. Je weet maar nooit. Elk bedrijf moet BHV'ers hebben. Bedrijfshulpverleners die helpen bij brandjes en ongelukken. Maar er zijn er steeds minder heb ik meer erover. Eerst Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg, Jolanda? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Er valt reuze mee. Uh, vijf files bij elkaar 12 kilometer. Een paar dingen vallen op. Een uh, vrachtwagen met pech op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Bij Amersfoort 2 kilometer. De rechterreisrok is dicht. Van Amersfoort naar Utrecht is een aanrijding. Bij knopen de 2 kilometer. Daar is één reisrok dicht. Verwacht je nog wat bijzonders vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we rond half negen uitkomen... zo ergens tussen de 100 en 125 kilometer. Oké, okay, tot later. Yo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ook in het geboortedorp in Zuid-Duitsland van de paus... kwam het nieuws gisteren als een schok. In Martel wordt de paus door iedereen op handen gedragen. En ook al bracht Benedictus alleen de eerste jaren van zijn leven erdoor... hij droeg het dorp als paus een zeer warm hart toe...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 van onze tisch waar we zitten, 25 meter is het een papster geburste Ja, 25 meter hemelsbreed van de tafel waar ik nu aan zit. Daar is Paus Benedictus de XVI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 In Polen, eh, daar kwamen alleen maar meer toeristen naartoe na de dood van de paus. Dus, nou ja, we moeten zien hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar er zit dus best een kans in dat we altijd nog wel een echte katholieke trekpleister zullen blijven. Kan er zijn er gewoon veel katholieken uit alle wereld die nog Marktel komen en niet zum paus zoeken. We gaan eens even naar een andere jager zitten. Het is hier behoorlijk gezellig aan tafel. Avond. Jij is politiek. Hoe is het eigenlijk hier? Is iedereen hier katholiek? 80, 19 procent, ben ik overtuigd, zijn katholisch. Nou ja. Maar zegt deze meneer, ik denk zo'n 80-90 procent van de inwoners zeker. Tuurlijk heb je altijd mensen die uh, de kerk verlaten, die hebben we ook hier. Maar echt het overgrote deel van het dorp uh, is een echte katholiek. Maar die meerheid uh, is wie bijvoorbeeld katholisch. Nou ja, hartstikke bedankt voor de wijn. En proosten op, op de paus dan maar. Een toast op de paus vanuit het uh, Zuid-Duitse Martel, Het geboortedorp van de paus in een reportage van Tim de Wit. We gaan eens eventjes naar uh, Hengelo. Want daar is verslag verslaggever Mark Robin Visser um, bij. Parochie de Goede Herder, even voor de volledigheid. Mark Robin, heb jij al getoost op de paus? Wij hebben vanmorgen, nou we hebben niet, Met koffie mag je niet toosten, dus dat, dat hoort niet zo. En zeker niet in een parochiehuis natuurlijk. Maar, dus we hebben nog niet getoost, maar we zijn hier wel al vanochtend... met elkaar aan het praten, hier in het parochiehuis... samen met Herman van den Berg. Hij zit in het bestuur van de Lambertus Basiliek. Een hele grote basiliek in het centrum van Hengelo. Wij zijn nu... In de, dit is de parochiekamer... Dit is de koffiekamer, de huiskamer uh, van het parochiehuis. Ja, een grote tafel met een mooi uh, kleedje erop, een mooi zacht kleedje... en oud-roze uh, leunstoelen uit de jaren 50, denk ik al. Dat een beetje... En ze zitten ontzettend comfortabel. Ja. En dat is een groot voordeel. Ja. Uh, ik kijk even, ik laat mijn ogen even langs de muur uh, gaan. Ik zie daar een, uh, een bord hangen, daar heeft iemand opgeschreven... de spreuk van de week is, wees gastvrij voor iedereen hebt u dat uh, erop geschreven? Nee hoor, onze proggie-vrijwilligers uh, doen dat. En dat zijn er veel. Oké, okay. hoeveel? Uh, al, met al, al met al zijn er dat zo'n 300. 300. Er hangt ook nog een fotootje, dat is wel leuk, van de vorige paus. Hè? Paus Johannes Paulus. Ja. En daarnaast een fotootje van uh, jullie pastoor. Meneer Lescher, en die is uh, vorig jaar overleden. Ja, op 17 december. Maar hij was toen al met emeritaat. Ja. Ja, al, in de katholieke kerk mag je met 75 met emeritaat. Hij was al 14 jaar met uh, emeritaat. Ja. Geldt dat voor iedereen behalve de paus dat je met emeritaat mag? Uh, dat geldt voor iedereen, ja. ja. Misschien wel een goed idee om dat voor de paus zelf ook in te voeren, of niet? Ik denk dat de regeling zoals die nu is, dat het een prima regeling is. En je ziet hoe verrassend het uitpakt... Uh, de vorige paus die, uh, die, die uh, zijn hele pontificaat uh, uh, doorleefd heeft... en ook doorleden heeft, uh, tot laatst naartoe. En, uh, en de huidige paus, Benedictus, die zegt van... mijn krachten nemen af, ja, ik, uh, ik uh, neem afscheid. Ja, Het wordt tijd voor, uh, voor iemand met, uh, met meer energie... om, dat, uh, om dit uh, ambt uh, te kunnen doen. Ja. En ook dat vind ik een hele goede beslissing. Dat is een keuze die je aan de paus zelf over kunt laten. Ja. Absoluut. Ja. Uh, boven de deur, boven de ingang van uh, de koffiekamer hangt een groot kruis natuurlijk. Maar boven de andere deur hangt uh, een fotootje ingelijst van uh, paus Benedictus. Het fotootje is iets te klein voor de lijst, moeten we eerlijk zeggen. Het hangt er een beetje rommelig in. Ik weet niet wie dat in elkaar gaat pakken. Maar de vraag is natuurlijk, wie komt er straks in dat lijstje te hangen? Nou, niet in datzelfde lijstje, nee, want ik denk want... <laughs> dit, dit, dit lijstje ziet eruit als het lijstje ja, gewoon, dit dat lijstje gewoon het een ruillijstje. Dit lijstje blijft, ja, ja, ja, ja. ja dit lijstje. Ons ja, <laughs> ja. En dan komt straks wel een ander lijstje, ja, ja met, een oh, andere, oh. met een andere, afbeelding. Ja. Heeft, u, heeft u een favoriet? Nee, nee. Is dat ook ongepast om het daarover te hebben? Oh. Mm. Dan, uh, dan moet je denk ik ook heel erg uh, goed ingevoerd zijn ja. in, uh, in, in, in iedereen die uh, papabel is. Papabel, ja. ja. Oh, dat vind ik wel een leuk onderwerp. Laten we daar straks nog eens even over doorpraten. Over de papabelheid van sommige mensen. Tot straks. Prachtig. Goed uit Hengelo. Ja. Ja. Mooi woord is dat ook. Mogelijke pauzende papabili. Meer van Mark-Robin Visser later in deze uitzending vanuit Hengelo. Bijna vijf voor zeven. Noord-Korea heeft inmiddels een verklaring afgegeven... over uh, de aardbeving, waarschijnlijk kernproeven. En nu verklaart Noord-Korea ook dat met succes... een derde ondergrondse nucleaire test is afgerond. Het is perfect verlopen, alles is ook veilig gebeurd. En het is gebeurd met een grotere nucleaire kracht... dan eerdere twee kernproeven. U hoort daar later meer over in dit Radio 1 -journaal. Bedrijven zijn verplicht bedrijfshulpverleners op te leiden. En in diensten hebben. Deze BHV'ers, misschien heeft u ze zelf op het werk, kunnen in actie komen bij ongelukken of eh, brandjes. Maar de branche ziet dat werkgevers het aantal cursussen terugschroeven. Wij merken daarvan dat de mensen dan, zeg in maar, plaats van die eh, twaalf cursussen van vorig jaar, toch naar het minimaal aantal gaan om, om daarop te, te bezuinigen. We hebben er nu twaalf, doen er maar tien. Kunnen ze nog meer beknibbelen hierop? Ja, overal kun je beknibbelen. Je bent niet echt verplicht om elk jaar te trainen, maar je bent verplicht om te trainen en, en, en aandeel te kunnen, kunnen optreden tijdens calamiteiten. En dan is aan de directie natuurlijk de beoordeling: hoe vaak ga ik dan? Wat vind ik dan? Maar ja, die ga ik ernaar achterhalen natuurlijk. Ja. Kan het twee jaar over doen? Kan het drie jaar over doen. Al dus, Dennis Westgeest van BHV-opleidingsbedrijf Fire Control. Verslaggever Nick Wouters ging kijken bij een herhalingscursus... van een groep werknemers die nog wel jaarlijks oefenen. Bij die groep ging het blussen van een brandje in een oefenruimte niet helemaal goed. Ja, goed kijken. Nou, ze hebben de melding gedaan, handmelder ingedrukt. Inschatting gemaakt of ze, ze de brand zelf kunnen blussen. Zijn ze nu aan het doen. Wat hij niet goed doet, is dat hij met een gebonden straal blust. zodat de brand zich eerder kan uitbreiden. Wat is dat, een gebonden straal? Een gebonden is een harde straal. Je moet juist een schild creëren, een scherm om daar achter op een veilige manier de brand te blussen. Ik zal hem eens even met die waarheid gaan confronteren. Ja. Ik hoor net dat jullie het niet goed gedaan hebben. Hoe weet jij dat nou? We ja, ja, hadden zin. een te kleine gebonden straal, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, niet goed gekeken, zeker ik net. Ik weet het niet. De spanning kan ook de spanning zijn, denk ik. Hoor. En wat gebeurt er? Gebonden straal, brand uitbreiden. Dan kun je beter zeggen, ja, we gaan niet blussen, we trekken ons terug... want de brandweer is onderweg, ruimte verlaten, deur dicht. Volgende twee. Succes. Wat doet u normaal uh, in plaats van branden, blussen? <laughs> ik werk bij een woningbouwvereniging. Ah, is daar wel eens brand? Nooit. Bent u vaak daarvoor getraind? Uh, dat is mijn vierde jaar. Okay. Wat het eigenlijk net gebeurde is dat voordat ze naar binnen toe gingen... Uh, ...vergaten ze om de slangenhaspel te testen. De afsluiting stond dicht. Ah. Wie heeft net geblust? Oké. Okay. Hoe kan dat nou? Die mensen zijn ik allemaal getraind. Ja, dat doen ze natuurlijk één keer per jaar. En uh, als je dit één keer per jaar doet, dan verwateren dingen ook je doet het natuurlijk ook allemaal hè, voor de meeste van de mensen naast hun werk. Dus dan is het er even opfrissen, kijken, van elkaar leren. Sommige bedrijven doen het ook nog minder vaak dan één keer per jaar hooring. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, en als je dan al ziet wat er met een herhalingsfrequentie van één keer per jaar... Uh, wat dan de aandachtspunten, leermomenten zijn. Uh, ja, als we dan hebben over uh, één keer in de twee, drie jaar op herhaling bij dan uh, is dat eigenlijk niet, uh, niet te adviseren. Ik zie dat deze heel goed gaan. Handmelder is ingedrukt, collega's brand Er Komt een brand in de prullenbak. Wordt ook verkundig geblust. Ja. Gelukt? Ja, geloof het wel. Het is uit. Ja. Dus. Wat doet u in het dagelijks leven? Ik uh, ben koster van uh, een kerkgebouw. Ieder jaar houdt u dit bij? Ieder jaar wordt er een uh, herhaling gegeven. En merkt u nou van, uh, dat, dat het ieder jaar wel blijft hangen, beter blijft hangen? Uh, nee, dat, nee, nee, helaas niet. Nee, het is uh, wel dat je gewoon door de herhalingen wel weer ergens op gewezen wordt. Dat wel. staat dan niet meer in de wet, dus het mag ook uh, ruimer? Uh, ja, maar ik denk dat door een uh, monumentaal pand uh, dat de uh, mensen toch wel erg uh, bereid zijn om uh, dit uh, in stand te houden. Het zou mooi zijn als u die uh, kon redden, als die mag Ja, inderdaad. Ja. En wat moet u dan als eerste doen? Zorgen dat mijn gezin in veiligheid is en de mensen eruit. En daarna gaan we wel denken aan het gebouw. Aan de 112 bellen, hè? En de 112 bellen, ja, inderdaad. Maar eerst zorgen voor de mensen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Als we kijken naar de verschillende media in Binnen- en Buitenland... dan zien we eigenlijk twee verhalen die momenteel uh, sites en uh, voorpagina's domineren. Op sites voornamelijk uh, Noord-Korea dat een geslaagde kernproef uh, heeft gedaan. Noord-Korea heeft dat bevestigd. Alle media van Al Jazeera tot aan de New York Times en de BBC melden het. En de paus uiteraard. Die, vooral in de kranten, Italiaanse krant La Repubblica, kopt. Ik heb niet langer de kracht. Over het afscheid van de paus Benedictus XVI. En ook de grootste krant van Italië, de Corriere da da Sera, schrijft dat de 85-jarige paus vermoeid is. Het is wereldnieuws, overal wordt geschreven over dat vertrek van de paus. De BBC sprak de broer van de paus. Die zegt dat uh, paus Benedictus uh, zich niet zal bemoeien met het kiezen van zijn opvolger. Volgens Georg Ratzinger stelt de paus zich alleen ter beschikking als dat nodig is. Beleggers en aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal protesteren tegen de aankondiging van minister Dijsselbloem van Financiën dat ze geen schadeclaims kunnen indienen wegens wanbeleid. Beleggers stappen naar de Raad van State, schrijft het Financiële Dagblad. En nog eventjes naar het gas in Groningen. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil nog deze week een tweede debat met minister Henk Kamp van Economische Zaken over de gaswinning. De partij zegt tegen RTV Noord dat inwoners van het gebied zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen. En als dat nodig moest zijn, dan moet er minder gas uit de bodem worden gehaald. Al dus de Partij van de Arbeid. En zo dadelijk na nou het bulletin, waar nu ook door bijgepraat wordt over de kernproef in eh, het noordoosten van Noord-Korea, praten wij door met onze correspondent Marieke de Vries erover.